Alle gewonden van de treinbotsing van vorige maand in Amsterdam zijn weer thuis. De GGD meldt dat gisteren de laatste van de 117 gewonden uit het ziekenhuis is ontslagen. Het slachtoffer heeft ruim vier weken in het ziekenhuis gelegen. Bij het ongeluk op 21 april botste ten westen van het centraal station in Amsterdam een intercity en een sprinter frontaal op elkaar. Een vrouw van 68 overleed een dag later aan haar verwondingen. Het overgrote deel van de Iraakse asielzoekers zal het tentenkamp in Ter Apel vandaag verlaten en teruggaan naar het asielzoekerscentrum. De anderen zijn niet ingegaan op het aanbod van minister Leers. Die belooft de asielzoekers uit Irak opvang tot medio juni. Dan overlegt hij met een Iraakse minister over mogelijke terugkeer van de asielzoekers naar Irak. PvdA-leider samsom vindt dat de SP en de PvdA dichter bij elkaar staan dan vroeger. Hij zegt in een interview met het weekblad Elsevier dat er met GroenLinks en D66 vroeger een natuurlijke lijstverbinding was. Nu zou ik net zo lief met de SP zo'n verbinding sluiten, zegt Samson. Hij vindt dat GroenLinks en D66 een stuk rechtser zijn geworden. Robert Maskant is de nieuwe trainer van FC Groningen. Hij volgt Pieter Huistra op die ontslagen werd na slechte resultaten in de tweede competitiehelft. Groningen eindigt op de 14e plaats in de eredivisie. Maaskant wordt vanmiddag gepresenteerd. In Nederland trainde hij eerder Willem II en Nak. Het weer vanmiddag toenemende bewolking. In het binnenland kans op enkele stevige onweersbuien met mogelijk hagel. Temperatuur rond 20 graden aan zee. In het binnenland wordt het zelfs 29 graden. Het is broeierig warm. Dit was het NOS Journaal. Dit is Kees Kwaks van de ANBB. Er staat nog file in de randstad op de A28 Utrecht-Amersfoort tussen knalpunt Rijnsweert en Leusden over 14 kilometer. De nasleep van een ongeluk, de rijstroken zijn weer open. Tot zover de verkeersinformatie.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 Kleine, we doen even wat aan de twee grootheden die ons ontvallend zijn afgelopen week. Verder uh, Rem van Paul McCartney, Paul en Linda McCartney, de LP nog. Deze week is de nieuwe remix op CD uitgekomen. Is prachtig, maar we doen het nog even met de oude LP. En uh, verder uh, hebben we ook nog de Bee Gees live. Dat natuurlijk in verband met Robin Gibb ook wel leuk. Uh, om die niet net eens te horen dan. Niet dat hij dood is, maar om, om die plaat nog weer eens te horen. Uh, en verder Paul Anka's Greatest Hits. Die doen we ook nog. Met allerlei bekende liedjes. Die vond ik ook weer in de verzameling. En uh, nou, ik hoop dat alles werkt. Zo te zien wel, we zien het wel. In ieder geval gaan we beginnen met uh, een, uh, een plaatje. Ik weet alleen niet welke. Ik geloof dat het iets van de 3 degrees is ofzo. Nou, we zien het wel! Daar komt ie! Waar we maar even mee begonnen Om uh, maar even de stemming gelijk te zetten In ieder geval Wat gaan we doen allemaal vanmiddag Nou dat zei ik net al Ik heb uh, bij me Paul McCartney en, of, uh, Paul en Linda McCartney moet ik zeggen natuurlijk uh, Met hun LP Ram Tweede solo LP die uitkwam na het uh, hu huisproduct Zou ik maar zeggen McCartney Daarna kwam hij weer met een heusje studio uh, LP En uh, leuk is dat uh, ze op dit moment bezig zijn Om al het uh, materiaal van uh, McCartney uh, dat ze dus bezig zijn met al het materiaal van McCartney um, Opnieuw te archiveren en te remixen En er zijn, uh, zoals Bent on the Run is er al En McCartney zelf ook, die die het huis LP Zijn er dus druk mee bezig om het allemaal opnieuw uit te brengen op CD Dat verhaal En Rem is dus deze week uitgekomen En uh, het is niet zomaar een LP Nee, het is veel meer, want het zijn twee CD's En alle nummers die in de tijd niet op de plaat op rem terechtgekomen zijn, die er misschien wel ooit voor bedoeld waren, maar die er niet op terechtgekomen zijn, die staan op een bonus cd, allerlei singeltjes uit die tijd, zoals Another Day en dat soort dingen of uh, het klinkt fantastisch maar ja, in dit programma doen we alleen vinyl, en dan klinkt het misschien wel iets meer met een tikje, uh, het, volgende, het nummer wat we ervan gaan draaien van de rem dat, heet, uh, dat is eigenlijk uh, wordt het beschouwd als een uh, als een aanval op John Lennon. John Lennon had natuurlijk al op Imagine How Do You Sleep opgenomen. En dat was niet zo vriendelijk. En dit was eigenlijk min of meer het antwoord: Too many people going underground. Hier zijn Paul en Linda McCartney. Hij staat te snel als gat. Hij moet even naar 33. Jawel. Heel goed, dank u. In de tijd door critici nogal afgekraakt. Waarom, snap ik niet. Maar dat heb je vaak met McCartney-producten dat de critici het aankeren, afkraken, maar uh, de mensen het gewoon kopen omdat het gewoon lekkere muziek is. Ja, en dat was ook in dit geval zo. Uh, Too many people van de LP Ram uit 1971. En McCartney en uh, Linda McCartney, die uh, een grote deel van de instrumenten natuurlijk ook weer zelf deden. We hebben verder bijgestaan op Drums door Danny Sewell. Uh, en op gitaren door Hugh McCracken en uh, Dave Spinoza. En dat waren de mensen die uh, ze begeleiden. En uh, ja, het was eigenlijk weer het eerste studioalbum van McCartney sinds uh, The Beatles. Want hij uh, had zijn eerste solo-LP natuurlijk thuis gemaakt. Met een uh, recorder thuis. En, dan maar, uh, ja, en ook dat werd niet door iedereen goed ontvangen. Maar ja, goed, dat maakt mij allemaal niet uit. Ik vind het mooi. En daar gaat het om. En dit is dus allemaal nu geremasterd op cd uitgekomen. En het klinkt fantastisch. En, en er zit ook nog een bonus cd bij. Met allerlei liedjes die niet op deze plaat terecht zijn gekomen. Daar wel ongeveer in diezelfde periode zaten. McCartney dus en Ram. En dit is nog de LP hoor. Dat je niet denkt dat ik ineens een cd sta te draaien. Dat uh, zou natuurlijk niet kunnen. Dan word je ongeloofwaardig. We gaan verder met uh, Paul Anka. We zitten een beetje in de pauw vandaag. Uh, we gaan verder met Paul Anka. Uh, groot zanger uit het rock'n'roll tijdperk Natuurlijk Hij, uh, hij uh, deed al mee en doet al mee Sinds de vijftige jaren heeft een aantal Gigantische hits Op zijn naam staan En onder andere een van zijn grootste kassuccessen Was natuurlijk de Engelse vertaling Van het lied My Way Waar hij de, tekst, de Engelse tekst van gemaakt heeft En dat, dat oorspronkelijk geschreven werd Door Claude François Maar Palanca die heeft uh, de <coughs> Engelse tekst gemaakt En ja Frank Sinatra nam het op En dat was natuurlijk garant voor Een gigaverkoop En het is denk ik ook zo'n beetje het meest gecoverde nummer op de hele wereld My way Ik denk dat er ongeveer 5000 artiesten zijn die het misschien wel In ieder geval zingen Of opgenomen hebben of weet ik wat Niet al meer Maar wij beginnen met het allereerste hitje Van Paul Anka Ik denk dat het er rond 1958 was En dat nummer dat heet I'm just a lonely boy Polanka Wat een korte liedjes toch allemaal? Uh, goed, dat was Palanca dus. Met uh, I'm Just a Lonely Boy. Ja, hij staat open. Ik bedoel, uh, ja, wat kan ik nou zeggen? Oké, okay. I'm Just a Lonely Boy. Ik denk dat het ongeveer zo eind vijftiger jaren was. En uh, ik kan me nog herinneren dat ik toen zo'n klein jongen was, dat wij op school hadden wij ook een filmlokaal. En daar kregen we toen die film te zien waar het uitkwam. Die film heette ook Lonely Boy. Het was een zwart-wit film over uh, ja, hoe het leven van een rock'n'rollster uh, er eigenlijk uitzag. Paul Anka, dus. Um, ja, we zijn deze week uh, aardig opgeschrikt door het overlijden van, uh, van twee toch wel hele belangrijke artiesten, dames en heren. Uh, en de eerste die ik uh, noem is Robin Gibb. Heel de jong natuurlijk. Uh, het zit een beetje in die Gib-familie. Want zijn broers Andy en Maurice. Die zijn ook allebei nog behoorlijk jong overleden. Het uh, is alweer een jaar of tien geleden trouwens dat Maurice ging. En die ging nog veel eerder. En uh, Robin is ook niet oud geworden. 62. En uh, ja, de Bee Gees. We kennen ze natuurlijk altijd. Ze hebben twee, uh, ze hebben twee grote. Succesperioden gehad. Uh, begon in 1967... 1967 ...met Spiks en En uh, toen... Uh, ...terwijl die single uitkwam... ...emigreerde de familie van Australië naar Engeland... ...omdat uh, de ouders dat een betere... betere ...situatie vonden voor hun... Uh, ...muziekmakende zoons. En dat ze in Engeland aankwamen was Spiks en ...een hit niet te geloven. Uh, Robin Gibb was eigenlijk in het begin... Uh, ...de voorzanger van de Bee Gees. Later vond de platenmaatschappij met name dat... Uh, Barry dat moest gaan doen. Omdat ze vonden dat Benny Barry een betere stem had. Nou, oké. Okay. Dat uh, kun je over van mening verschillen. Dat moeten ze maar zelf weten. In ieder geval, dat was voor Robin in die tijd de reden om uh, de, de groep te verlaten. Want hij was altijd de voorzanger geweest. En dat moest nu ineens Barry gaan doen. En zodoende ontstond er enige wrivel tussen de broers. Jawel. Uh, Robin ging toen uh, de Bee Gees uit. Maar, uh, ach... Het ging toch wel weer goed. Ze zijn later weer bij elkaar gekomen. En Robin maakte één grote solo-hit. En die gaan we nu voor u draaien. Nou, Dames en heren, Robin Gibb. En saved by the bell. Ja, sorry, hij kraakt een beetje. was hij, Veel te jong overleden natuurlijk aan uh, kanker, leverkanker, als ik het goed onthouden heb. En nou, dat is uh, geen pretje. Uh, hij heeft ongeveer uh, ja, een jaar geleden geloof ik, anderhalf jaar geleden nog een concert gegeven in uh, de Heineken Music Hall, uh, Robin. En uh, ja, dat uh, was toen zeer goed bezet en daar zong hij dit liedje ook. Save by the Bell, zijn enige echte solo single en het was een knaller uh, van een hit... Uh, zelfde sound natuurlijk als de Beaches die, zoals de Beaches die toen maakten, want de Bee Gees, ja, toen de tijd werd het een beetje beschouwd als een uh, zoetzappig beentje, allemaal van die ballades en zo, van die langzame nummers, words en world en I started a joke en weet ik het allemaal niet. Dat Robin er dus uitging, gingen Maurice en Berry nog even met z'n tweeën door. Dat was geen groot succes. En in 1971 kwamen ze weer bij elkaar met z'n drieën. En toen maakte ze de single Lonely Days. En daarna zijn ze begonnen met, met een beetje toch die disco kant op te gaan. Met Nights on Broadway en dat soort dingen meer. Maar u hoort daar straks meer van, want ik heb ook nog een LP van ze bij me. Een uh, dubbel LP, Bee Gees Live, en dat gaan we straks natuurlijk doen. Maar we staan eerst even stil bij een andere dame die uh, vorige week overleden is, ook alweer veel te jong. En ook aan uh, kanker, maar in dit geval aan borstkanker. Uh, dus dat is ook weer vreselijk. De disco queen, oftewel de queen of love, werd ze ook wel genoemd. Uh, Donna Summer, haar allereerste hit, dat was uh, The Hostage. En uh, ja, dat, dat kan u nog herinneren, is van de week ook nog op tv geweest. Die prachtige scène uit Van Oekels discohoek <laughs> waar zij in optrad. En ze snapte er denk ik geen moe van wat er allemaal gebeurde, allemaal onzin. Maar dat kon je natuurlijk verwachten met Wim T. Schippers. Uh, zij ging in zee met uh, de producer Georgia Moroder en die heeft heel veel grote hits voor haar geproduceerd. En een van de allermooiste uh, ik ken haar zangeres in Nederland, Arianna Groenerwoud. Die kan dit ook zo fantastisch zingen. Uh, heb ik ook nog eens een keertje met haar opgenomen. Fantastisch hoe zij dat deed. Uh, maar nu gaan we even het origineel draaien. Nou, net het is niet origineel. Het nummer is geschreven door... Uh, door uh, hoe heet die man? Richard Harris. Ja, even onthouden. Richard Harris. Die versie was ook veel langer. En uh, Donna Summer heeft het nummer een beetje uitgekleed. En er een echte disco-fast versie van gemaakt. Maar wel geweldig. Hier is zij. Donna Summer. Met MacArthur Park. Fantastische zangeres Donna Summer. Dus uh, vorige week helaas overleden. Ook alweer veel te jong. 63 was ze. En uh, ook aan, aan borstklanker Allemaal niet zo leuk natuurlijk. Uh, maar dit was wel een van haar prachtige mooie singles. En u weet dat ze heeft er heel veel gemaakt. Onder andere Last Dance for Love. nummer dat heel vaak gedraaid werd als laatste nummer in discotheken. Om de mensen te vertellen dat het feestje voorbij was. Dat ze eindelijk naar huis moesten. En zo dat soort dingen meer. Goed. Ah, Donna Summer dus en Robin Gibb. Robin Gibb komt straks nog wel even langs. Ik heb helaas niet meer op vinyl van Donna Summer. Nee, het spijt me, maar ik heb niet meer. Helaas, één singeltje. Ja. Het is, alles. het is karig, maar het is niet anders um, ja, Paul McCartney en Linda McCartney Maakten uh, samen de LP RAM In 1971 deden ze dat met begeleiding Van Hugh McCracken man die ook veel met uh, Joe Cocker werkte Danny Sewell op drums En David Spinoza als gitaristen En de rest van alle instrumenten Deed Paul zelf En Linda deed alle backing vocals Dat was nou helemaal zo uh, plaat waar echt wereldmooie nummers op staan en een daarvan is het volgende uh, het zijn echt twee nummers maar het is weer verwerkt tot een prachtig geheel door de heer McCartney zelf en dat nummer dat heet Uncle Albert Admiral Halsey Paul McCartney en Linda We're so sorry Wat ga ik meestal brullen? Dat ga ik natuurlijk niet maken. Wat zei je nou? Oh, gelijk stil nog. Goed. Het is mooi weer buiten, dames en heren. En uh, dat is wel erg lekker, natuurlijk. Hier in Zandvoort. De, de zon schijnt en zo. En het is allemaal uh, prachtig mooi en lekker en gezellig. En uh, weet ik het allemaal niet. Uh, Daarom <laughs> gaan wij even in de zon zitten. Want het volgende nummer duurt twintig minuten. Ja, kan ons het schelen. Bedoel, uh, we gaan lekker even in de zon. Uh, anders en ik. Uh, dus uh, die plaat die draait wel. Nee, zonder dolle. Maar het is wel erg mooi en het is een document. En dat vind ik juist zo leuk om dat te laten horen. Het duurt inderdaad 20 minuten. Uh, maar het is wel de moeite waard om te luisteren. Vind ik persoonlijk. Toch? Ja. En als u dat niet vindt, nou dan is dat jammer. Ik kan ik er ook niks aan doen. Want het besluit is genomen. Het besluit is gevallen. We gaan het doen. Uh, u gaat achterin volgens horen. Uh, New York Mining Disaster van 1941 Run to Me, World, Holiday I can See Nobody I Started a Joke, Massachusetts How Can I Mind a Broken Heart and To Love Somebody Oftewel, The Bee Gees Live en een gigantische medley van al hun grootste hits en hoe beter kun je Robin Gibb die daar allemaal aan meegeschreven heeft, hoe beter kun je hem hierbij eer doen, Niet waar? Daarom, 20 minuten alle grote hits, live op een rijtje. Hier komt-ie. Een medaille van een van onze oude materiaal. We hopen je like leuk vindt.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 I've my young and you Am I to open up your eyes to love runs? Believe that it's all the same And think what I just said A personal you mm -hmm. What makes Dank Is dat niet geweldig? He? Is dat niet geweldig? BG's was dat. 20 minuten lang ongeveer. Met, uh, met hun, uh, hun aller, aller, aller grootste hit. En uh, wij gaan daar intussen uit, dames en heren. Want uh, even kijken, even de klok. Ja, nou, ik hoef geen muziekje meer op te zetten. Want uh, over uh, een paar seconden gaan we eruit naar het nieuws en het weer. Tot zover het ritme van ZFR. Via de kabel op 104.5.